9 uur jopboot met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend opnieuw een aardbeving geweest. In en rond Loppersum maakten tientallen mensen op Twitter melding van schokken. De beving werd even voor half zeven gevoeld. Het is nog niet bekend hoe zwaar de beving precies was... en ook over schade is nog niets bekend. Het KNMI heeft de aardbeving bevestigd. Donderdagavond waren er ook al twee aardschokken in het noorden van Groningen... met een kracht van 2,7 en 3,2 op de schaal van Richter. De bevingen in het gebied worden veroorzaakt door gaswinning... Vorige maand voorspelde het KNMI in een rapport dat de bevingen in de toekomst heviger zullen worden. Dat leidde tot veel onrust in de regio. In de Verenigde Staten is een dode gevallen door de zware sneeuwstorm... die in het noordoosten van het land heerst. Een 18-jarige automobilist raakte de macht over het stuur kwijt... en reed een 43-jarige voetganger aan. De man overleed in het ziekenhuis. Het is de eerste dode van de sneeuwstorm in de Verenigde Staten. Vanwege het extreme winterweer is in verschillende staten... de noodtoestand afgekondigd. Ook geldt er een verbod om in auto's te rijden. Wie wel op straat rijdt, kan een boete van 500 dollar krijgen. In het gebied zitten nu al 500.000 mensen zonder stroom. Fractieleider Henk Krol van 50PLUS vindt dat rijke ouderen... meer moeten betalen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. In de Telegraaf zegt hij dat puissant rijken, jong of oud... meer kunnen bijdragen om de crisis op te lossen. Zijn uitspraak is opvallend. 50PLUS heeft er steeds op gehamerd dat ouderen moeten worden ontzien. Krol vindt de beschuldiging in het AD vandaag, dat zijn partij in Janboel is, erg overtrokken. Hij zegt dat hij zijn bijbanen keurig heeft gemeld en dat hij de zaken bij 50PLUS goed op orde heeft. In het Brabantse Geffen heeft vanochtend korte tijd brand gewoed in een passagierstrein. Volgens de brandweer zaten er zo'n twintig mensen in de trein. Ze konden allemaal de trein op tijd verlaten. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Op last van de brandweer is de spanning van de bovenleiding gehaald. En daardoor is er voorlopig geen treinverkeer mogelijk tussen Den Bosch en Nijmegen. Het weer zonnig en wolkenvelden, maar ook winterse buien, vooral in de kustprovincies. Het wordt drie graden. Morgen droog, pas in de avond opnieuw sneeuw. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie. In het hele land is het inderdaad plaatselijk glad door winterse buien en bevriezing. Door zo'n winterse bui staat er een flinke file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen Bildhoven en Utrecht-Noord, 12 kilometer. En bij de spoorwegen is er vertraging tussen Den Bosch en Nijmegen. Daar rijden geen treinen. De brandweer heeft het treinverkeer daar stilgelegd. En de vertraging is meer dan een uur.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 Kassa stapt met de verborgen camera in de schimmige wereld van de goudhandel. Bij de ene inkoper kregen we ruim 2000 euro. Bij een andere nog geen 1000 voor ons goud. En we gaan ontbijten met topkop Pierre Wind. Voor 1 euro bij de Hema en Ikea. En ook nog bij vijf andere ketens. Vanavond in Kassa, 10 over 7 bij de Vara op Nederland 1. Geef kinderen met een levensbedreigende ziekte de kracht om kind te zijn. make -a -wish -Nederland .org. Heeft u wel echt de groene stroom? Check alle groene stroomproducten op hier. .nu. Dit is Radio 1. Tros Nieuwshow: Presentatie Peter De Wie en Mieke van der Wij. 4 minuten over negen, welkom terug bij de nieuwsshow. Tot tien uur hebben we achtereenvolgens aandacht... voor vrouwen die de wapens opnemen. Dan komen we terecht bij het fenomeen donorskeletten. We gaan het uitgebreid hebben over het legendarische album Rumors... van Fleetwood Mac. Het concert was gisteren in anderhalf uur uitverkocht. En we gaan het hebben over een planetowie die op ramkoers ligt... met onze planeet de aarde. Maar we beginnen met een veeg uit de pan voor het Nederlandse drukbeleid. Minister Ivo Opstelten, van Veiligheid en Justitie... moet zijn verzet tegen de plannen voor gemeentelijke wietplantages opgeven. Het zou de weg vrijmaken voor gemeenten... om eindelijk de achterdeurproblematiek bij coffeeshops aan te pakken. Dat zegt Jan Brouwer, hoogleraar Algemeen Rechtswetenschap... aan de Rijksuniversiteit Groningen. De minister hoeft zich volgens de hoogleraar ook niet meer te verschuilen... achter internationale verdragen... Want Nederland wordt aan alle kanten voorbijgestreefd als het gaat om legalisering van de wietteelt. En Jan Brouwer is aangeschoven niet hier, helaas, maar in de studio in Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan kunnen we u niet in de ogen kijken, meneer Brouwer. Nee, dat is een heel gemis. <laughs> ja, ja en, en u kunt ons in de ogen kijken. Dat ja, is dat hoog... bedoel ik eigenlijk. Oh, nee. zo, ja. Goed, nou ja. U dacht, uh, uh, na dat e van die wietpas, dacht u, ik, ik zal eens even de knuppel in het hoendenhook gooien. Um, nou, ik moet u eerlijk zeggen dat ik zelf ook uh, aan de basis heb gestaan... om die Wietpas afgeschaft te krijgen. Want daarvan vond ik dat die echt in strijd is met het recht. Um, je kunt niet coffeeshophouders verplichten... Een, een verboden rechtspersoon op te richten. Ik bedoel, als uh, coffeeshophouders gezien worden als handelaren in illegale middelen... dan kun je niet zeggen dat ze een vereniging moeten oprichten. Dat zou lijnrecht in strijd zijn met, uh, met onze wetgeving. In dit geval het burgerlijk wetboek waarin staat... De dat verenigingen niet in strijd mogen handelen met de openbare orde. Ja, dus het was juridisch gezien een fiasco. Absoluut. Ja. Absoluut. Het was om meerdere redenen niet mogelijk. Er is ook nog een andere, hele technisch-juridische reden, maar die zal ik u besparen. Goed, dank u. Uh, hoe, wat, wat, hoe zou u het Nederlandse softdrugsbeleid willen betitelen? Nou ja, we zijn natuurlijk vanaf 1970 uh, na het popconcert in het Kralingse bos. een tijd uh, voor de muziek uitgelopen. Maar inmiddels worden we links-rechts ingehaald. Met name door de staat waarvan wij altijd het meest. Dachten te duchten te hebben. Dat is, zijn de Verenigde Staten van Amerika. En daar zitten 17 deelstaten in deze federale staat. die ja, ons ver weg gepasseerd zijn. Waarbij eh, 15 staten de medische exceptie in het verdrag. als, eh, als basis hanteren. om eh, de jeugd cannabis te laten gebruiken. Maar sinds eh, 1 december 9, 2012 zijn er ook twee staten. die het cannabisgebruik gewoon gelegaliseerd hebben. En dat zijn Colorado en Washington. En dat zijn toch staten met een omvang waar Nederland bij in het niet zingt. Ja, maar toch zegt de minister dat het tegen de internationale regels is om uh, gereguleerde wiet door de uh, gemeente te, toe te staan. Ja, ja, ja. Dat heeft men dus in de Amerikaanse staten nu wel geregeld. Hè. Dus dat er uh, teelt van wiet uh, plaatsvindt onder uh, auspicie van, uh, van de staat. Um, het is, is, is aardig om te zien hoe, hoe ze dat doen. Um, bijvoorbeeld de staat Colorado heeft zich immuun gemaakt voor internationale kritiek door het in de grondwet vast te leggen. Dus in de constitutie van de staat uh, Colorado staat een bepaling dat iedere burger boven de 21 jaar recht heeft op cannabisgebruik. Ja, en dat is een expliciete uitzondering in het verdrag dat als uh, grondwettelijke bepalingen in het geding komen, dat je die grondwettelijke bepalingen mag laten prevaleren. Dat dat hebben wij in Nederland eigenlijk helemaal niet nodig, want wij hebben met betrekking tot uh, de VN-verdragen een voorbehoud gemaakt. Wij hebben altijd gezegd, wij willen ons eigen koffieshopstelsel in de lucht houden. En we hebben een voorbehoud gemaakt voor wat betreft de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het is curieus, deze discussie die duurt nu ongeveer, u refereerde net aan het Kralingse Bos. Nou, het ja. duurt zelfs al, ik geloof vijf jaar voordat het Kralingse Bos plaatsvond. Ja. Maar um... Die discussie was er altijd. Ah, het, het stelt toch allemaal niks voor. Nee. Laat, die, laat die jeugd toch lekker roken. Zorgen ervoor dat ze roken. En op die manier gewoon hun eigen circuit hebben. Zodat ze niet in uh, verband gebracht worden met harddrugs. Dat waren allemaal de pijlers waar het Nederlandse Absoluut. beleid op dreef. En toch uh, uh, kregen we dat allemaal niet voor elkaar. En nu in het buitenland dus wel. Terwijl op dit ogenblik juist onderzoeken bewijzen. En dat is toch wel merkwaardig. Dat softdrugsgebruik wel degelijk schadelijk kan zijn. Daar ben ik, geloof ik, niet met u eens. Ik heb van de week nog een lezing bijgewoond van een psychiater... die uh, zijn hele leven lang uh, onderzoek naar dit fenomeen heeft gedaan... en die mij toch echt met wetenschappelijke uh, onderbouwde uh, onderzoeken... wist te overtuigen van het feit dat uh, wiet niet of nauwelijks kwalijke effecten heeft. Veel minder bijvoorbeeld dan alcohol. Hij zei ook van, we hebben die verdragen 60 jaar geleden opgesteld. Met de wetenschap van nu zouden wij cannabis daar nu niet meer opzetten. Nou zouden we bijvoorbeeld met alcohol op nummer 1 zetten. Mm. Uh, hij heeft met name onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld... Uh, wat men over het algemeen nogal zegt... dat wietgebruik schizofrenie veroorzaakt. Hij zei, nou ja, als we de cijfers bekijken, als we die vergelijken tussen 1960 en nu... is eigenlijk schizofrenie in Nederland teruggelopen Gelijk gebleven en zijn misschien zelfs wel teruggelopen. Dus dat effect is er gewoon niet. Ja, dat is toch een beetje een welisnietische discussie natuurlijk. Want er zijn ook mensen die volhouden dat het er, dat het er wel is. Oh, er, er zijn volkstammen die dit ja. volhouden. Die, maar die moeten hun oren openzetten. Die, hè, dat merkte ik van de week ook bij de discussie. Die zitten ingegraven. En dat geldt ook wel voor het ministerie van VNJ. De minister zegt wel dat hij niet ideologisch in deze kwestie staat. Maar ik maak me toch sterk dat het een tikje anders ligt. Ja. U zegt. Uh, er is eigenlijk niets op tegen om uh, die witteelt te, te reguleren en dat door de gemeente te laten doen. Uh, nou, niets op tegen. Maar laat ik zo zeggen, er zijn geen juridische hindernissen. Uh, het is een 60 jaar oud verdrag, moet u mij eens een wet noemen, die wij 60 jaar lang onveranderd in de lucht houden. Waarvan, waarvan wij zeggen dat hij nog up-to-date is. En alles reflecteert waarvan we nu vinden en wetenschappelijk onderzocht dat het goed is. Oversteken op het zebrapad. Uh, exact, exact, ja. Dat zou ik zeggen. En kijk, er gaat zoveel capaciteit verloren aan de opsporing van deze wietteelt. En het is echt dwijlen uh, dweilen met de kraan open. Het heeft uh, grote consequenties voor bijvoorbeeld de veiligheid van mensen. We hebben hier in Groningen bijvoorbeeld in een paar woonhuizen uh, fikse branden gehad. Omdat er wiet geteeld wordt. Ja, ik denk dat we uh, verstandig moeten zijn. En uh, niet tegen de bierkaai moeten vechten. Ja, maar wacht nou eens even. U, u, u, u kent de discussie van haven tot gort, en u, u kent ook de bastions waarin mensen uh, zich bewegen, dan ja. zie je zo'n Ivo Opstelte van onderuit de keel uh, ja. zeggen dat hij natuurlijk gewoon toch de normen en waarden voor die kinderen allemaal mama moet uh, uh, bewaken. Want ja, uh, de, van die totaal versufte types die een overmaat aan doop meenemen uh, naar school en dan ja. een beetje op het schoolpark gaan zitten blowen, ja, iedere ouder denkt, ja, nou, ja dat heb ik in ieder geval ja, liever niet. Daar ben ik volledig met Ivo Opstelte eens. Daar zouden we absoluut van moeten waken. Ik pleit er ook absoluut niet voor om het uh, cannabisgebruik... en uh, we hebben het vaak over softdrugsgebruik... maar het is maar één van de 250 stoffen die op die lijst bij de opiumwet staat. Het is maar één klein onderdeeltje. Um, maar ik, ik, ik, ik ben het volledig met hem eens dat we het niet moeten vrijgeven. Ik ben ook niet een hele sterke voorstander van legaliseren... zoals de twee Amerikaanse staten gedaan hebben, maar van reguleren. En we moeten uh, uitdoen gaan het signaal dat... Uh, Net zo goed als roken uh, slecht is voor de gezondheid. Ook wietgebruik slecht is voor de gezondheid. Maar die gemeente zou dat dan moeten gaan verbouwen. En dan in een paar gereguleerde koffieshops toch uh, zeer gereglementeerd. En in kleine hoeveelheden een man brengen. Is dat dan het plan? Nou, ik vind dat we met ons koffieshop experiment een hele goede uh, zaak hebben uh, gedaan. Als we kijken naar het, naar het wietgebruik wereldwijd... dan zitten wij aan de hele lage kant. Okay. He, zelfs uh, staten waar het, uh, het, het klimaat repressiever is... Die, zijn, die zitten vaak veel hoger dan wij... Ja. De ene kant is uh, dat het inderdaad gelukt is door het Nederlandse beleid... om de scheiding tussen softdrugs en harddrugs in ieder geval in de handel... op die manier tegen te gaan. Het, het nadeel daarvan is dat er uh, dus wel een soort van wijdverbreid uh, uh, uh, softdrugsgebruik is... onder jongeren, nou ja, meer dan dat men uh, kennelijk wenselijk vindt. Uh, nou ja, goed, als je de cijfers vergelijkt... en overigens, ik maak bezwaar tegen uw term softdrugsgebruik... want dat is precies wat okay, uh, de politiek doet. Ja, want het is maar één van de okay. 250 stoffen. Ja, sorry hoor. Ja. Nee, u heeft gelijk. <laughs> Juristen, hè? Uh, ja, nou ja, goed. Uh, kijk, het is handig voor de politieke tegenstanders... om harddrugsgebruik, softdrugsgebruik op één hoop te gooien. He, men heeft het altijd over het drugstourisme. Ja, dat is geen drugstourisme. Drugstourisme, dat is een... Cannabis en dat zijn totaal andere mensen dan eh, de harddrugstoeristen. En toch wordt er elke keer gezegd dat ook in die legale handel... en dus de hele circuit. dat absoluut op alle mogelijke manieren links zijn... met de wapenhandel, de vrouwenhandel en eh, circuit. Ja, ik denk dat dat tot op zekere hoogte een kern van waarheid bevat. Maar dat komt omdat wij de teelt dus criminaliseren. Zouden we dat... Eh, ik ben dus een voorstander van het Amerikaanse systeem... laat het groeien onder eh, verantwoordelijkheid van de overheid. Daarmee neem je de criminaliteit de wind uit de zeilen. En dan wordt dit een heel ander klimaat. Wat we nu aan het doen zijn, is een soort maffia in het zadel aan het helpen... waar wij de komende decennia niet meer van afkomen. En dus het, het, het ingezetene criterium wat wij nu zijn gaan hanteren... per 1 mei voor het zuiden van het land en per 1 januari voor uh, het hele land... dat maakt dat die criminaliteit alleen maar groter wordt. En ik... ik ik zou het heel erg betreuren als we daarmee door zouden gaan. Ja. Nou ja, uw pleidooi werd gisteren al meteen omarmd uh, door de politiek. Hè. De Partij van de Arbeid wil uh, om tafel met de gemeente. En D66 heeft een debat aangevraagd. Dat is uh, waarschijnlijk uh, voor u fijn. Um... Nou ja, ik sta er niet ideologisch in... om met de woorden van Ivo Opstelten te spreken. Ik heb alleen maar gekeken... Wat, en dat heb ik overigens samen met mijn collega van de VU schilde Schilder gedaan. En samen kwamen wij tot het oordeel dat er juridisch geen bezwaren ja. zijn... om deze politiek iets uit te breiden. Ja. En de koffiesop dus die zijn waarschijnlijk ook blij. Uh, met mijn pleidooi, dat denk ja, ik wel. Dat... Maar ik ben geen gebruiker, ik zweer het u. Ik heb uh, nog nooit een joint in handen nog gehad. nooit? Ah, nee. <laughs> ja, het is, ik kom uit het sportmilieu. Dat is waar, Dat is waar, ja. Nou, wil je proberen het eens een keer? En dat zou uh, ik zeggen... Uh, ik zal een, een spacecake proberen klaar nee, te maken. Nee, dat juist niet. Nee, oh, oh je, dat juist. Nee, want als dat één keer in je lijf zit, dan weet je niet meer wat er gebeurt. En met, met zo'n jointje kan je gewoon nog maar één trekje ophouden. Ah, kijk aan. <laughs> Oké, okay. goed. Hartelijk dank. Graag gedaan. Jan Braunhofer. Goedemorgen. Was, daag, hoogleraar algemene rechtswetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Het ging dus over de discussie over de gemeentelijke wietteelt. Goed. Als u meer erover wilt weten, via nieuwshow.nl in Syrië dook de afgelopen week een Syrische vrouw op... in de strijd tegen Assad. U hoort het goed, er is een vrouwelijke schutter. En ze kwam in de publiciteit. Vraag voor haar kinderen wil deze Syrische lerares Engels... die inmiddels de naam Guevara heeft gekregen... naar de Argentijnse revolutionair Che Guevara. They uh, told me, it's very difficult for you as a woman to fight. I uh, said no. It's not difficult. You want to defend your life. I want to defend my life. Anyway, have, have you shot anybody? Yeah, yeah. Have you shot anybody? Yeah, yeah, yeah. Met een lach op haar gezicht vertelden ze dat. Het leidde tot een nodige aandacht. Veel televisiezenders hebben dat fragment overgenomen. <coughs> Want de vrouwen op het strijdtoneel verschijnen... is bepaald geen algemeen verschijnsel. Over wat er moet gebeuren willen ook vrouwen overgaan. Tot de gewapende strijd gaan we praten... met hoogleraar conflict en veiligheid... in historisch perspectief van de Universiteit Leiden. Beatrice de Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. U kent dit fragment? Ja, ik had het al wel uh, eerder er ook over gelezen. Ze werd geloof ik in de volkskrant de Tanja Nijmaier van Syrië genoemd. Ja. Wat ik dan weer een beetje een, een gekke nou ja. omdraaiing van feiten vind. Waarom? Nou ja, ik bedoel, zij vecht nu echt aan, uh, voor haar kinderen, voor haar volk... tegen een, een, een repressief bewind. En uh, is blijkbaar van schooldirectrice heeft deze stap genomen... door de externe omstandigheden daartoe gedwongen. Dat is toch een hele andere achtergrond dan je van Tanja Nijmaier kan zeggen... die nergens toe gedwongen werd. Ja, en ze woonde ook uh, niet in Syrië, hè? Of wel? Ze ja, woonde de... in Syrië? Oh, er was ja, er ook wel ja, ze van... was, was schooldirectrice ja. in Aleppo. Uh, in Aleppo, ja. oké. Okay. Ja. Um, uh, is het een teken dat de oorlog behoorlijk uit de hand loopt... dat er een vrouw zo prominent uh, in beeld verschijnt? Of is dit gewoon toeval? Nou, zeker geen toeval. Bij dit soort beelden moet je eerst altijd wel even gaan afvragen... Uh, uh, wat zijn dit voor beelden? Zijn dit filmpjes, promofilmpjes van het vrije Syrische leger... die dit nu aan de lopende band doet en ook al wel vaker vrouwen... In beeld heeft gebracht met dat was een was geweer. Ook al een soort commandant. Nou, de... dat was de generaal. Dat al was een generaal. vrouwelijke generaal. Ja, Zoebaida Almeki en uh, een, een, een jonge vrouw, 37. En die is overgelopen naar het Vrije Syrische leger. Dat is ook uitgebreid in beeld gebracht. Al Jazeera die houdt het ook bij. Hè? Die heeft een hele lijst. Mapping the defections. Dus in kaart brengen wie er allemaal aan het overlopen is. En het punt is: als vrouwen overlopen of als vrouwen met een wapen worden neergezet, dan trekt dat de aandacht. Hè? Wij wijden er nu ook weer een, een sessietje ja. aan. En dat is natuurlijk ook bewust zo bedoeld. Dus je moet je altijd eerst even afvragen... in hoeverre is dit promomateriaal van het Vrije Syrische Leger... om aan de mannen door te geven... hé, hey, uh, stelletje, luije, uh, patatzakken, jullie zitten op de bank. De meiden vechten, kom op. Dus dat is een, een, een terugkerend fenomeen... dat Filmpjes van vrouwen of promotiemateriaal van vrouwen... dat gebeurde ook al in de tijd van de Tweede Wereldoorlog... in het Rode Leger, waar ook vrouwen... Het was toen de tijd, de Tweede Wereldoorlog... het enige leger waar vrouwen normaal in gevechtsposities mee vochten. Dat was in alle overige legers niet mogelijk, dat vrouwen aan de front waren. Maar had dat met het communisme te maken, met gelijkheidsgedachten? Ja, ja, maar het was ook een soort boodschap van... kijk, onze vrouwen zijn bereid om hun leven te geven. Jullie mannen zijn zo verweekt, zo, jullie kunnen het niet opnemen tegen de vrouwen. En ook... dus. Het is een boodschap naar mannen van het vijandelijke leger... maar het is ook een boodschap naar de mannen in het eigen land. Waarom vechten jullie niet mee? En in hele patriarchale, toch ook wel islamitische uh, regio's als Syrië... maar hetzelfde is ook gebeurd in Irak, zelfs bij Al-Qaeda... is het natuurlijk heel uitzonderlijk dat een vrouw meevecht. Want dat past helemaal niet bij het rolpatroon. De publieke rollen die men aan vrouwen toeschrijft, die horen kinderen te baren, die horen martelaren te baren en er niet zelf heen te worden. Is het Nederlandse leger heel vooruitstrevend? Want in, in, in Nederland kan je gewoon als vrouw in gevechtshandelingen betrokken raken, toch? Ja, maar je kunt bijvoorbeeld geen commando worden, uh, uh, geloof ik. Officieel dacht ik wel, maar dat is nog nooit gebeurd. Ik geloof dus ook uh, dat je niet op Londenzeeën kon of zoiets. Ja, en dat mag ook niet inderdaad. Amerika heeft natuurlijk nu ook net dat verbod opgeheven... vanaf 1994 dat vrouwen mee mochten vechten. Het Israëlische leger doet het ook al lang. Alleen de vraag is, uh, wat betekent dat dan precies? Betekent dat dat er dan ook meer kansen voor vrouwen komen? Dat ze dan ook sneller de leidinggevende functie kunnen innemen? Dus aan de ene kant heb je die promofilmpjes Onze Vrouwen Vechten... en aan de andere kant heb je de realiteit binnen die gevechtsgroepen. En daar is het toch echt nog zelden het geval... dat vrouwen ook leidinggevende posities kunnen krijgen. Het gebeurt wel... Maar zelfs in legers waar vrouwen volledig mee kunnen vechten, dus het Israëlitische leger, het Amerikaanse leger, uh, worden toch ontzettend veel uh, gevallen van misbruik en verkrachting en intimidatie van vrouwen geregistreerd. Er is je, nou net zie je al die dingen dat, dat ze één op één inwisselbaar zijn met de mannelijke taken, of zijn er specifieke eigenschappen waar die vrouwen voor ingezet worden? Nou, als ze dus ook aan het, uh, aan het front mochten, mogen meevechten, dus niet. Dan mogen ze alles doen. Maar uh, de vraag is of dat ook echt gebeurt. En als dat gebeurt, hoe ze dan worden behandeld. He, over het Rode Leger, we hebben uh, laatst een tentoonstelling bijgewoond... over de positie van vrouwen in het Rode Leger... waarvan gezegd werd, die mogen alles, die kunnen ook generaal worden. Nou, die werden dus ook stelselmatig uitgebuit. Die hadden zelf, uh, zagen zich gedwongen om een heel arsenaal aan apparaatjes te knutselen... om abortus te ondergaan aan het front, om dat bij elkaar te doen... Zo slecht waren die omstandigheden, werd dus helemaal niet voor hen gezorgd. Maar was het zo dat bij die vrouwen in het uh, rode liggen... dat die gedwongen werden om mee te vechten? Nee, dat deden ze dan zelf. Dat, wel. Wat, dat was dat, wel een vrijwillige keus. Ja, maar dat is dus de volgende punt. Als je het hebt over vrouwen in gevechtsposities... wordt altijd meteen gepsychologiseerd hè, op hun individu. Van wat beweegt zo'n vrouw om daaraan mee te doen? Ik zou zeggen, kijk eerst eens naar de omstandigheden. In situaties van oorlog en geweld en burgeroorlog... Is dat niet zo'n um, moeilijke psychologische vraag? Hè? Dat zei deze scherpschutter net ook. Ja, je moet. Ik denk dat zij er niet voor heeft gekozen... om van schooldirectrice nu uh, scherpschutter te nou, worden. Daar is, heeft ze wel voor gekozen, want ja, ze, ze ja, werd jawel. er niet toe gedwongen. Nee, maar ik bedoel, ze heeft niet gekozen voor oh. die situatie waarin nee, zij nee. zichzelf... He, dus dat psychologische proces wat wij ons op de bank dan afvragen... zou ik ook kunnen vechten. Dat speelt in dit soort situaties helemaal niet. Hetzelfde geldt in de Tjecheense gebieden... waar de rebellen tegen uh, Rusland strijden. Er worden ook vrouwen aan de lopende band uh, ingezet... of kiezen daar ook zelf voor... Ja, er, er is dan niet meer zoveel te kiezen. Dus als, als je man, als je vader, als je broers, als je kinderen zijn omgekomen. Dus rolpatronen van vrouwen, traditionele ja? rolpatronen van vrouwen... hebben in situaties van burgeroorlog de neiging om weg te vallen. En dan doen die vrouwen dat ja, uit zichzelf of niet, door de omstandigheden gedwongen. Maar je hebt natuurlijk in de geschiedenis wel fantastische... Uh, Heldinnen, uh, iemand als Jeanne Darc of zo, aan wie je je op kan trekken of waar wij een voorbeeld ja, aan geven. Zeker, en wordt, uh, deze scherpschuster wordt weer op zo'n voetstuk geplaatst. En ook deze uh, generaal, waar we het net over hadden, Zoebaye de Almeiki. En in de Chechense Tje gebieden heb je de, de Zwarte Weduwe, die natuurlijk ook als martelaar worden vereerd. Maar dat zijn en blijven de uitzonderingen. Uh, als ik u begrijp, is het eigenlijk dus meer verbazingwekkend dat er zo weinig vrouwen op de voorgrond treden. Nou ja, je kunt, je kunt eigenlijk in alle gevallen tot nog toe zeggen... op het moment dat meer en meer vrouwen ook in dit soort situaties meevechten... moet de situatie al heel slecht zijn. He, situaties van burgeroorlog, aanhoudend geweld. En dan vallen die traditionele rolpatronen weg en vechten vrouwen mee. Het, het gaat om een aspect als ontmenselijking van die... Van de, van de oorlog, is, is dat wat u bedoelt? Ja, dat, ja. ja. het, het, het, het een rafelen van, van ja, sociale conventies. En, uh, het, het, zijn, het zijn echt bijzondere uh, momenten, bijzondere situaties... waarin vrouwen naar de wapens grijpen En dat is ook eigenlijk niet helemaal te vergelijken... met wat je nu in de westerse landen ziet. Dat vrouwen steeds meer ook binnen de traditionele krijgsmachten... Ja. Emanciperen, dat is eigenlijk iets anders. Ja. En dus worden ze dan ja. ook gebruikt om te ventileren... een radicaler standpunt dan zelfs de groeperingen waar ze uit vandaan komen? Want zo lijkt het wel. Ulrike Meinhof bijvoorbeeld, Tanja Nijmeijer ook. Is nou, niet dat wa dat waren terroristische organisaties, nee, ja, okay. dat was niet een reguliere krijgsmacht. Nee, dat klopt. Maar. Nou, je, dat wordt vaak aan hen toegeschreven. De vraag is of dat echt zo is en of die vrouwen... Ik, ik heb een boek geschreven, Gevaarlijke vrouwen... over tien vrouwelijke terroristen. Als je goed kijkt wat die vrouwen werkelijk deden... spoort dat totaal niet met wat er over hen werd gedacht en geschreven. Ulrike Meinhof, toen zij zich voegde bij de RAF... en ook toen ze gearresteerd, toen had ze nog nauwelijks iets gedaan. Dus er is later aan haar zijn er allerlei daden en aanslagen toegeschreven... waar zij uh, in ieder geval zelf fysiek niet bij betrokken is geweest. Dus omdat zij in Duitsland in de jaren zeventig... Uh, al die bestaande ideeën over wat een vrouw moest doen... en goed burgerlijke Duitse ideologie doorbrak... en ook al enorm had uitgehaald tegen de conservatieve regering... werd toen zij zich voegde bij de raf, meteen gezegd... ze had ook twee kleine kinderen... kijk eens wat een ontaarde vrouw... Uh, eigenlijk oude nazi-beelden ook weer werden van stal gehaald... over moederschapsideologie om aan te geven hoe slecht zij was. En het is nog maar de vraag... of ze ook al die dingen heeft echt heeft gedaan. Dus juist... Hè, Ulrike Meijer is een goed voorbeeld. Wij hebben haar allemaal in het hoofd als een hele gevaarlijke terroriste... Nou, als je kijkt in de praktijk, viel het eigenlijk wel mee. Was het dus meer die beeldvorming? Ja, goed. Dat boek uh, Gevaarlijke Vrouw ging over terroristische vrouwen. Maar ja. worden, uh, dit zijn de strijdende vrouwen in een reguliere regel, is toch weer wat anders. Maar worden over het algemeen strijdende vrouwen dan weggezet als een beetje stereotype. keno met iets te veel testosteron die, die niet aan de, aan de man zijn geraakt? Nou, het is nog steeds, in onze samenleving is het nog steeds een uitzondering als een vrouw vecht. En daarom worden er dan dat soort psychologische categorieën aan toegeschreven. Om dat op de een of andere manier te verklaren. He, dus dat is weer dat psychologiseren van zo'n vrouw. Ze moet wel een keno zijn, ze moet wel haar op de tanden hebben. Ze moet wel, uh, uh, hoe zeg je dat, heel bijzonder medogeloos zijn... om haar rol als moeder en als huisvrouw op te geven, om dit te doen. Ja. Maar als je kijkt naar zo'n context, bijvoorbeeld de Checheense rebellen... bijvoorbeeld de tamil -tijgers, maar nu ook het Vrije Syrische leger... Ja, die vrouwen worden door de omstandigheden daartoe ja. gedwongen. Dus de vraag, is het hun eigen keuze of niet, is ja, dan een ja. lastige. Maar goed, ze worden in ieder geval goed gebruikt. En dan niet alleen maar als strijdende vrouw, maar als voorbeeld en icoon. Dus. Ja. Dat zie je nu over met deze vrouw. Goed, dankjewel Beatrice de Graaf, hoogleraar Conflict en Veiligheid in Historisch Perspectief van de Universiteit Leiden. Onlangs verscheen van haar het boek Gevaarlijke Vrouwen. En dat ging dus over de ter terroristen zoals uh, Tanja Nijmeijer en Soumaya S hè, van de Hofstadgroep en de Rodrike Mijnhoff. Goed, en meer informatie daarover via nieuwshow.nl. Dankjewel. Dit is radio dankjewel. 1 Nieuwshow. Zo meteen aandacht voor de heruitgave van het album Rumors van Fleetwood Mac... waarbij de bandleden elkaar tijdens de opnames af en toe levend konden willen... maar toch een prachtig product afleveren. Nu eerst opmerkelijk hergebruik. Ja, veel leegstaande gebouwen wachten op termijn maar één lot. Sloop door middel van explosieven, de sloophamer of de sloopkogel. In dat geval wordt ook de constructie, oftewel de draagstructuur... van het gebouw tot puin verwerkt. En dat is eeuwig zonde, vindt ingenieur Pim Peters. Als er dan toch gesloopt moet worden, doe het dan op een slimme manier. Haal de draagstructuur uit elkaar en gebruik de onderdelen opnieuw. Over dit pleidooi voor het gebruik van een donoskelet voor nieuwe gebouwen... gaan we praten met Pim Peters. Hij is directeur van het Rotterdamse ingenieursbureau IMD. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Er wordt dus, vindt u, te snel besloten om een gebouw... maar helemaal tegen de vlakte te werken. Nou, uh, niet te snel besloten om helemaal tegen de vlakte te werken. Want er staan uh, heel veel gebouwen nog leeg die niet tegen de vlakte worden gewerkt. Uh, maar het is met name wat gaan we met die leegstaande gebouwen doen. En het ja. is meer om te voorkomen dat ze uh, ja, ongenuanceerd tegen de vlakte worden gesmeten. Want u hebt het uh, voor mij nieuwe woord donorskelet uh, gemunt. Uh, wat is dat eigenlijk precies? Dat... Nou, de gedachte achter donorskelet is dat um, de draagconstructie, als je alles uit de draagconstructie pelt, dan zou je eigenlijk de onderdelen die daarover kunnen blijven... zou je eigenlijk weer kunnen hergebruiken en weer kunnen inzetten. Je bedoelt om... het geraamte van een gebouw, is dat juist, het? Ja, het geraamte van een gebouw. Dus de kolommen, de wanden, de, uh, de vloerdelen. En als je die elementen ja. los gaat halen... dan kan je die elementen weer inzetten om nieuwe gebouwen te gaan maken. En hoeveel procent is dat eigenlijk van het totaal... Van de totaal te nou ja, bouwen? Het, het totaal aan onderdelen van zo'n oude constructie. Uh, ja, dat, dat is wat we uit onderzoek moeten gaan blijken. Van wat kan je nou wat? nog goed inzetten? Uh, mm -hmm. Wij mikken natuurlijk erop om uh, ja, te maar, onderzoeken. Maar ongeveer? Ongeveer. Is dat ongeveer de helft? Ik, ik denk dat we zeker een, uh, ja, een, een, een 50 tot een 60 procent van de uh, constructie kunnen hergebruiken. Oh, en, maar dan heb je en... een zo'n uh, uh, 50 jaar oude betonnen palen. Ja, en dan? Die 50 jaar oude betonnen palen kan je nog heel goed gebruiken. Die kunnen nog 50 jaar lang gebruiken. Een hele goede palen. Dat zijn hele goede palen. En dat is zonde ja, ja. Om, daar, uh, om daar geen gebruik van te maken. Want Want wat, er nu moet, gebeurt, ja. nou, wat er nu gebeurt, is dat ze zeg maar, verpulverd worden. En dat materiaal wordt weer, wel weer ingezet voor uh, nieuwe onderdelen. Maar ja, dat is eigenlijk zonde voor de energie die je daarvoor nodig hebt. Want een betonnen, pa betonnen paal is, is een betonnen paal. Ja, een betonnen paal is een beton heel correct. Nee, maar goed, die kan je dus <laughs> altijd weer opnieuw gebruiken. Ja, in principe wel, ja. ja en vloerdelen ja. ook. Vloerdelen ook, ja. Het, de moeilijke, en het, daar zal het onderzoek zich met name op richten, is de technische aspecten. van hoe kan je die onderdelen uit elkaar halen en weer goed in elkaar zetten. Oh. Nou, kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Want het is toch wel eens een keer gebeurd al. Um, nou, maar uh, het is eigenlijk maar in één, uh, in één woonhuis in Nederland is uh, uh, gebruik gemaakt van een uh, hergebruikte uh, draagconstructie. Dus dat is in verhouding natuurlijk ja, eigenlijk En dat was omdat het een bijzonder monument was of zo? Uh, ik vermoed dat dat was omdat de eigenaar uh, heel erg duurzaam bewust was. Ja, o, nou, echt waar? Ja. Maar goed, dat is dan toch wel goed dat iemand zoiets doet... want ja. daar kan je natuurlijk weer een hoop van leren. U bent nu bezig met studenten van de TU Delft... om ja. onderzoek te doen naar die mogelijkheden. Hoe, hoe doet u dat en wat wilt u te weten komen? Nou, we willen uh, te weten komen van welke gebouwen staan er leeg. Uh, wat kunnen we uit die gebouwen halen om uh, weer te gebruiken? En hoe kunnen we dat doen? Met name van de technische aspecten... van hoe kan je die constructie weer in elkaar schroeven, zeg maar... Zodanig dat die constructieve veiligheid van die nieuwbouw ook weer gewaarborgd is. Ja, want je kan er natuurlijk gewoon een heel ander gebouw van maken. Dat is, dat is denk ik uh, waar het toe leidt. Ja. Of, of zitten er dan ook uh, nog uh, beperkingen aan... als je gebruik wilt maken van een bestaande donoskelet? Ja, de beperkingen die eraan zitten is dat je niet exact natuurlijk weet... wat voor kwaliteit uh, de constructie die je wil hergebruiken nog heeft. Dus daar moet je op een uh, goede manier mee omgaan. En uh, ja, ook het onderzoek van wat voor een capaciteit heeft die constructie nog... Ja, als daar heel veel geld naar uh, toe moet gaan om dat te onderzoeken... Dan is het, dan is het Ja, dan is het eigenlijk zinloos, ja. ja. Maar dit soort oplossingen zijn heel waarschijnlijk duurder... dan gewoon opnieuw de zaak voor elkaar krijgen, of niet? Uh, de, de verwachting is dat dat duurder is, uh, nu, momenteel. Uh, daarom moeten we kijken van op wat voor een financieel aantrekkelijke manier kunnen we het wel maken. Dezelfde dat je een tweedehands product koopt, koop je het omdat het goedkoper is. Hm. Dus je gaat niet een tweedehands constructie kopen als die duurder is... Vanuit ideologische overwegingen misschien wel. Maar, mm -hmm. um, dus, dus dat is ook wat het onderzoek moet kijken. Van, en m, ons moet leiden welke elementen kunnen we op een ja, financieel aantrekkelijke manier inzetten. Het is eigenlijk een tegenweer bieden aan het idee van als je koffiezetapparaat stuk is. Ja, nou ja, dan kan je het wel terugbrengen. Maar dan wordt het daar onmiddellijk weggegooid. En je krijgt een nieuwe. Of je radio. Of je nou, georganiseerde. Ja, nou. ja, bij gebouwen is het wat lastiger om ze terug te brengen. Dat nee, is maar goed, de... De... Bedoel, aan dat soort, dat soort automatisme een eind te maken. Is dat ja. Is dat een beetje waar u nu bezig bent? Dat ook. Uh, iedereen is natuurlijk gewend van... We zijn, als we gaan bouwen hebben we een nieuwe constructie nodig. Ja. Maar ja, die nieuwe constructie kan ook een bestaande constructie zijn. Wie zo eigenlijk op dat idee gekomen... Wie op nou, ik vind het eigenlijk een heel logisch idee dat je iets hergebruikt. En heel, ontzettend veel dingen worden hergebruikt. Maar een gebouw hergebruiken, tenminste een, een gedeelte van het gebouw... Ja. U zegt dat is alleen nog maar bij een woonhuis uh, gebeurd. Maar wie kwam dan op het idee om, om, om dit zo ja, te doen? U? Ik, ik, heb, ik, heb, ik was eigenlijk geïnspireerd door, een, door de auto-industrie ook weer in dit geval. Dat wordt vaak naar verwezen in de bouw. Maar uh, de Burton Car Company maakt gebruik van uh, oude deux En daar maken ze een nieuwe sportwagen van. En ja. dat, is natuurlijk, uh, ja, dat was ook mijn doel, oude constructie uit elkaar halen... en een schitterend gebouw daarvan maken. En op dit moment, uh, het klinkt heel logisch, hè, eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. ja. En in deze huidige economische crisis dus heb je natuurlijk heel veel lege uh, kantoorgebouwen. Dus is dat ook misschien een heel goed moment om eens met dit pleidooi voor de dag te komen? Uiteraard speelt dat mee... Um, ook vanuit de bewustwording van, je, we, we willen die leegstaande gebouwen hergebruiken, maar niet alles kunnen we hergebruiken. Dus er zullen gebouwen gesloopt gaan worden, waar ja. we ja, in de samenleving niets meer mee kunnen doen. Nee, uh, maar zou het nou ook zo kunnen zijn dat je dus die, uh, die, die constructie hergebruikt voor, ik noem maar wat, je hebt één groot kantoorgebouw gebouwd, en, en die constructie kan je dan weer t, uh, wegplaatsen in, in verschillende kleine gebouwtjes? Ik bedoel, uh, Zou dat Met ook kunnen? Of, wat of, is uw visioen? Een tweedehands uh, constructiemarkt? Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat, dat zou het mooiste zijn. Dat je, zeg maar, zelden als Marktplaatsen... dat je uh, op marktplaats gaat intikken. Ik heb kolom nodig. En je vindt een bedonkolom op Marktplaats. En in principe, in kleine schaal gebeurt het al. Want uh, kozijnen, raamkozijnen, deurkozijnen... Uh, daar is al een kleine markt van uh, opgezet. Alleen, ja, bij constructie uh, praat je ook over veiligheid. Want het gebouw moet natuurlijk wel blijven staan... als we er gebruik van maken. En uh, ja, daar zijn de constructeurs en de, de techneuten voor nodig... om dat voor elkaar te krijgen. Maar goed, dat zou het ja. mooi zijn als het in de toekomst... Uh, iedereen iets kan vinden op die tweedehandsmarkt. zou super zijn. Goed, ja. nou, een mooi pleidooi. Hartelijk uh, dank, ingenieur Pim Peters. Pleidooi voor het gebruik van donorskeletten. En ook nog eens een prachtig woord voor nieuwe gebouwen. Meer informatie via nieuwshow.nl nos envies et nos voeux, les images, les querelles, du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Restez seuls dans ce coin, nos démons animés, perdus dans nos dessins, sans couleurs et foncés, on aurait pu choisir.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 De seul parler de nous, nos fiertés tout devant. Sans pouvoir se mettre à genoux, dans nos yeux transparents, Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier. Tout le corps la vie, niet sans retenir wil, maar ik ne dat ik wil. Ik pas les plus importants On y mène weet dat ik qui Ik weet niet wat C'est con maar ik weet dat ik wil. Ik weet niet wat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 Ja, dit is een uh, Franse zangeres. Zaz heet ze. Le long de la route. Maar dat had natuurlijk eigenlijk een plaatje van Fleetwood Mac moeten zijn. Precies, daar gaan we het <laughs> over hebben. De britse amerikaanse rockband Fleetwood Mac bestaat dit jaar ruim 45 jaar. En viert dat onder andere met het opnieuw uitbrengen van het grootste succes dat ze gemaakt hebben. Het... Uh, ja, de plaat Rumors uit 1977. Het album verschijnt in een opgepoetste versie, compleet met een hoop nooit uitgebrachte tracks en live-nummers erbij. In totaal werden er trouwens zo'n 45 miljoen exemplaren van verkocht. En op die plaat staan hits als Go Your Own Way, Dreams, Don't Stop. Goed, en dat laatste nummer dat werd nog eens extra geaccentueerd doordat Bill Clinton het gebruikte tijdens zijn verkiezing. Uh, uh, campagne. Later dit jaar gaat de band weer op tournee. Doet dat ook uh, in dat kader, doen ze de Amsterdam Ziggo Dome aan. Het concert was een anderhalf uur uitverkocht. We gaan het hebben over dit legendarische album Rumors met muziekjournalist Robert Haasma. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, er is meteen een, een flink fors uh, offensief gekomen. Mick Fleetwood werd vers aangevlogen, ja. helemaal bruin. Uit Hawaii volgens mij. Waar hij woont en waar ja. hij vertelde hij mij in geur en kleuren een restaurant begonnen is. Oh ja. Ja. Wat, die, die bakte hamburgers? Uh, uh, nou, dat weet ik niet. Ik heb niet naar de kaart gevraagd. Is vast maar de vecht, is vaste uh, nee, vecht Nee, dat weet oh. ik niet. Nee, nee, We kwamen erop omdat ik uh, had gelezen in een interview toen ik me voorbereidde... dat hij eigenlijk al anderhalf jaar geleden had willen uh, toeren, Maar Stevie Nicks, een van de zangeressen... of de zangeres eigenlijk nu nog van de band... Yeah. die had een, uh, een, een solotour waar maar geen eind aan kwam. Dat zijn grote zagrijn. En toen is hij een restaurant begonnen in de, in de, in de ah. tijd dat hij zat te wachten. Hij dacht, dat komt niet meer goed. Mm, nou, dat zei hij inderdaad. Hij dacht inderdaad, van, nou, volgens mij komt, komt die tour. Nooit meer mag. Deze man is in de, intussen 65 ja. geworden. En Stevie Nicks, zo oud is hij. Ook, ook zoiets. Zullen we nog even luisteren naar een fragment van een van die wereldhits van Rumors? Het nummer Don't Stop. Ja, dit Stop. was... Uh... Thinking about tomorrow. Verrek, je gaat niet ja. zingen. Ja, hij durft. Ja, dit was dus uh, op, op een goed moment de oude Fleetwood Mac. Dat was, dat was een beentje. Ik heb dat ooit nog eens een keer zien spelen in ja. de tuin van uh, een van de kastelen van de koninklijke familie van Engeland, Windsor Castle. Mm -hmm. Toen heette die groep Peter Greens Fleetwood Mac. Ja. En het was een ongelofelijke surferband die alleen maar eindeloze uh, uh, nummers, blues nummers. Ja, ja nou, daar kijk ik van op, want de band heeft natuurlijk zeker uit de begintijd die beginjaar hebben we toch wel een soort magische status gekregen. Zeker omdat Peter Green, uh, God, als een hele goede gitarist in die tijd, is, is sindsdien, uh, Waar is die man gebleven? Stapelgek geworden. Oh. Die is uh, begin jaren zeventig eruit gestapt. Eind jaren 60, begin jaren 70, wil ik even, dat weet ik even niet. Maar die is, die is helemaal van het spoor afgerakt. Die heeft decennia echt uh, op straat geleefd. Dus een paar jaar geleden. Ach. Wel weer een beetje opgekrabbeld en toert nu uh, ja, in allerlei wat verdrietige tentjes uh, langs. Ach. En toen kregen ze dus op een goed moment gewoon uh, bezoek. Het was ja. geloof ik een, een bezoek aan een pla platenstudio. En toen ja. hadden ze sessiemuzikanten nodig. Ja, is... En daar melden die Lindsay Buckingham en die... Uh, Stevie Nicks. Stevie ja. Nicks en die Buckingham. Dat is echt een wereldmuzikant. Dat is een muzikant, fantastische gitarist en een geweldige zongschrijver bovendien. Ja. En, vind ik zelf, een hele uh, karakteristieke zanger. Hij heeft een beetje een metalige stem. Heel ja. Ja. Kenmerkend. Maar ik begrijp dat dus door die combinatie. die band zo'n enorme vlucht heeft genomen. Ja, en vooral in Amerika. Uh, het was, zoals inderdaad al terecht werd gezegd. een, een, een goede, maar. een gewone bluesband, een van de vele. En ze, ze omarmde eigenlijk. Uh, uh, van midden jaren zeventig. echt een heel Amerikaans. transparant, poppy geluid. En dat sloeg. Uh, ja, in Amerika, maar later ook wereldwijd enorm aan. Dus het waren Engelsen met Amerikanen erbij? Ja. Twee, twee Amerikanen, drie Engelsen. Ja, en dat die combinatie die, die is verantwoordelijk voor een gigantische succes. Ja. Want het is echt, geloof ik, een van de tien best verkochte ja. albums ja, ter wereld. 40, ja. 45 miljoen rumors. En dan wordt er gezegd dat wat er aan de hand is eigenlijk dat het de echtscheidings-LP ja. uh, in die tijd uh, nou ja, van de wereld was. Ja. Want alle uh, relaties van iedereen die daarbij die groep betrokken was. Ja. Twee echtparen waren dus met elkaar. Sowieso. Bovendien Fleetwood was, geloof ik, ook nog in de scheiding. Ja, dat was een bizarre samenloop van omstandigheden. Uh, uh, uh, uh, Mick Fleetwood heeft me dat in geur en kleuren weer verteld... zoals hij dat vaker gedaan zou moeten hebben. Uh, ze gingen de studio in en op dat moment vertrok zijn vrouw met zijn beste vriend. Um, uh, Christine McVie en John McVie, die waren echtpaar, maar die lagen in scheiding. En uh, Stevie Nicks en uh, Lindsay Buckingham... Die, hadden, die waren niet getrouwd, maar die hadden een soort relatie, Maar dat, dat, dat, dat liep op oorlog oorlog. Oor, ja. Pure oorlog, ja. Dus uh, die relaties stonden op knappen. En ondertussen uh, maakten ze dit geweldige album. Ja, het, het, het, het, het had er bijna niet kunnen komen... vanwege die, die bijzondere, die, die enorme spanningen die er waren. Maar uh, ze hebben besloten... Het nee, was niet eens een beslissing. Het, het, het was iets wat groeide. Dat ze niet meer met elkaar communiceerden, want dat was eigenlijk niet meer mogelijk. Maar ze communiceerden met elkaar via muziek. Dus ze schreven nummers. Maar schreven en, gingen en die, die manier... nummers ook over hun situaties? Ja, en... Uh, nou, go your own way, al way al bijvoorbeeld. Go your oh, own way. Allemaal verwijten aan elkaar ook. Okay. Want het is een harde tekst, oh. ja, nou, en, en, en, het waren pikkelharde teksten, hoor. Ja, bijvoorbeeld een misschien meest opvallende nummer is uh, You Make Love in Fun van Christine McVie, die uh, in scheiding lag, zoals ik al zei, met John McVie, maar inmiddels een relatie had met de lichtman van de band. En uh, dus, uh, ja helemaal blij was met zijn met nieuwe relatie. En daar een liedje over schreef. En dan probeer ik me zo voor te stellen als ik naar die plaat luister... hoe John, John McVie, de bassist, daar zijn baspartij aan moet toevoegen. En een beetje als een Jan Doodle in de hoek van de studio staat die zegt van... Is you make, zo? You make loving fan. Zeg Robert, uh, die uh, cd die nu uitgebracht ja. wordt, is, zijn eigenlijk drie cd's. Eén deel is volgens mij live. Ja. Het tweede deel bestaat uit uh, rest, ja. restmaterialen. Restmateriaal en demo's, ja. Is dat goed materiaal? Ja, ik vind het mooi materiaal. Je moet wel een beetje een fan zijn hoor. Het is natuurlijk De plaat zelf is een heel mooi afgrond geheel, dus dat, dat blijft gewoon staan. Die live plaat is heel erg interessant, want het was gewoon toen zeker een hele goede live band. Dus dat is, dat is gewoon leuk om naar te luisteren. Het is ook uit die uit, uit 77, meen ik. En ja, dan heb je inderdaad een schijfje met demo's... waar wat uitgeklede versies van, van die nummers staan. en, en wat, ook, wat, wat, ook heel, nieuw materiaal, En toch? ook nieuw materiaal, wat nooit eerder het licht heeft gezien. Ja. En, ja, ik vind dat een heel mooi pakketje. En er is nog een veel grotere versie waar nog meer materiaal bij zit... en ook een soort documentaire. En dan krijg je ook vinyl erbij, zeg. het vinyl erbij. Dus, uh, ja. dus je kunt het, het, het tegenwoordig in alle soorten maatregelen krijgen. Ja. Moeten we ja. daar ja. nog eventjes iets van, uh, van laten horen? is Dit die... dit is Buckingham Wereldgieter gewoon geen zin om hem uh, om weg te draaien. Nee, hè? Het, maar is, ja, het, is, maar... het bijzondere is, zeker in ja. dit nummer, ik heb ze een paar keer op zien treden, ja. toen tien jaar na het verschijnen van die rumors, en volgens mij ook vijftien jaar later, staan dus weer zeker Buckingham ja. en uh, Stevie Nicks op dat podium, en die Buckingham die draait nog steeds als een volkomen verliefde dwaas ja. om, om die ja. Stevie Nicks heen, ja. wat, wat zo'n concert echt een waanzinnige spanning geeft. Ja. Ja. ja, ik heb daar natuurlijk ook naar gevraagd. Van hoe zijn die verhoudingen nu? En die zijn nog steeds buitengewoon, moeizaam. Uh, Mick Fleetwood, de drummer dus, uh, die ik gesproken heb... Uh, die had als enige zeg maar, uh, troebelend buiten de band. Dus die kon zich voorloven om als een soort diplomaat binnen de band te opereren. En die zei dat dat nog steeds uh, hard nodig was. En uh, toen ik me voorbereidde op dit interview... had ik ook een, uh, een quote gelezen van, van Stevie Nicks. Uh, gevraagd naar ook inderdaad haar gevoelens jegens uh, Lindsay Buckingham. Die zei van nou, als ik 75 ben... en Fleetwood Maker is een a distant memory dan uh, denk ik dat ik ook nog wel eens bevriend met hem zou kunnen raken. Ja, maar kijk, een distant memory. Ik bedoel, die mensen die zijn er nu nog steeds mee bezig... en die ja. zijn al tussen de 65 en de 70. Dus ja, hoe ja. oud moeten ze worden... om dat ooit een distant ja. memory te kunnen ja. laten worden? 100 ja. of zo. Ja. Uh, de, de, de titel is dus ja, heel veelzeggend, hè? Rumors ja. achteraf. Uh, goed, Peter zei het al. Er zit ook live werk hè, bij die ja. heruitgaven. We hebben nog een fragmentje klaarstaan van de live versie van... Dreams. De groepen die het voor elkaar gaan om zo uh, live te klinken? Dit klinkt echt vlekkeloos, hè? Ja, dit is prachtig. Ja. Het is uh, op 7 oktober uh, is de dag dat ze dus komen spelen in het Amsterdamse Ziggo Dome. Het was ja. in een paar uur uitverkocht. Ja. Maar goed, gaat, dat, gaat die band dat niveau nog halen met al die oude... Knaren. Nou, ik heb, ik heb, ik heb wel wat, wat dingen gehoord. Met name op internet van, uh, van Stevie Nicks. En ja, daar, daar gaan de jaren toch wel een klein beetje tellen. Ja, Jawel, voor haar hoor. Maar vier jaar geleden maar waren voor het ook we ook niet dat? Ja. Ja. En, en dat was ja. een spectaculair concert, ja. Ja. hoor. Ja. En ze verzinnen altijd wat. Ik ben, heb ze ooit in een concert gezien. In de tijd, uh, dat was vele jaren na Tusk. Tusk ja. is zo'n nummer wat begint met ongeveer... Nou, drie, vier minuten alleen maar trommelaars. Ja. En op het laatst stonden in die zaal... ongeveer wel honderd van die grote Trommen die je dus alleen maar met carnaval tegenkomt. Nou, echt spectaculair hoor. Wat ze verzonnen. Ja, ik ben ook heel benieuwd wat ze dit keer... En wat gaat daar gebeuren? Gaan ze daar ook nog Need Your Love So Bad en Albert hele Nee, daar heb ik heel Daar naar gevraagd. Want ik vind dat nog steeds echt prachtig materiaal. Ja, vind je dat? Ik vind het saai. Ja, nou, ik vind ze nummers overal. Doe het maar. Een nummer, oh wel, vind ik ook nog steeds heel erg mooi. En dat is het enige nummer uit die periode dat ze af en toe spelen. Maar ik vroeg dus van waarom wordt dat verleden een beetje genegeerd? En toen zei hij: Ja, dat, dat is toch een macho ding. Met gitaristen, Lindsey Buckingham, die toch heel veel nummers heeft geschreven. Die zei dan toch de partijtjes van Peter Green naam moeten spelen. En daar is groot ja, toch net wat te groot Ja, voor. maar het was natuurlijk ook een wezenlijk totaal andere band ja, toen. Ja, dat, dat is ook zo. Het is moeilijk, het is moeilijk te combineren. Maar, maar toch zo'n uh, nummer als Black Magic Woman... dat zou er toch best ja. wel tussen kunnen. Of Albert Ross. Ja. Zo heel en zou er nog iets nieuws komen? <tus> nou, ze hebben dan uh, twee à uh, drie nummers... Uh, min of meer opgenomen, vertelde hij. En ze willen dat ze integreren in de nieuwe set. En als het dan uh, Mick moet uh, ligt... Gaan ze ook volgend jaar een nieuw, echt een nieuw album opnemen. Maar ja, ze hikken een beetje aan tegen het feit dat ja, een plaat opnemen als Fleetwood Mac kost gewoon heel veel geld. Want ja, het is een band die een bepaalde e status gewend is. En er e worden er niet zoveel meer van verkocht. E e en die Christine McVie doet sowieso niet meer mee. Nou, het grappige is dat ik gisteren daar toch op, op internet weer wat gerucht over zag. Zij, is namelijk, uh, zij woont in Engeland. Ze is meegevlogen naar Hawaï met Mick Fleetwood. Ik zag in zijn restaurant een kiekje dat ze gezellig zaten te eten. En ja dat. dat er bracht gelijk een hoop geruchten op gang. Dat rumors. Rumors. Dat ze misschien toch mee zou gaan. Maar het, het probleem is alleen, ze heeft een enorme vliegangst. En vooral als je ja. in Amerika toert, is dat een, dan heb je een probleem. Ja. Hey, hartelijk dank. Graag gedaan. Uh, we spraken met muziekjournalist Robert Haas. Maar Hij sprak dus afgelopen weekend Mick Fleetwood. Het ging allemaal over het album Rumors van Fleetwood Mac. Dat 35 jaar na de dato dus opnieuw en geheel opgepoetst is uitgebracht. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, het Schilling herkent Fleetwood Mac ook nog wel, hè? Ja, nou, uh, ik was vier jaar tijd. geleden bij dat concert. Ik ben er 7 oktober weer bij. Ah, dus, je hebt uh, al een kaartje? ik ja, kijk er ah. heel erg naar uit. Ah. Goed, maar daar gaan we het niet met jou over hebben. We gaan het met jou over iets heel anders hebben. Iedereen met een beetje verder kijken, kan vrijdag 15 februari... een planetoïde langs zien schieten op zo'n 28.000 kilometer. Dat stuk ruimtesteen is voor astronomen geen onbekende. De planetoïde werd vorig jaar voor het eerst ontdekt... door een observatorium in Zuid-Spanje en kreeg de naam 2012 DA14 mee. Nou, Mooie naam. Hè? Romantisch hoor. <laughs> Over die omvang en het gewicht van het gesteente is nog niet zoveel bekend. En wat is de kans dat de 2012 DA14 op aarde zal inslaan? Laten we daar eens mee beginnen. De ja. kans is nul. Oh, hè. Uh, dus we Spanning hebben helemaal niets weg. te vrezen. Ja, het is aanstaande vrijdag, gebeurt het allemaal. Uh, S'avonds om uh, vijf uur Nederlandse tijd... vliegt hij op de kleinste afstand langs onze planeet. Maar die baan is heel precies bekend. Dus die 28.000 kilometer, die staat gewoon. Dat ding vliegt langs de aarde. Dus wat dat betreft zou je zeggen wat is er aan de hand? Maar dat is toch vlakbij, of niet? Dat is precies, jij snapt het, dat is ontzettend <laughs> dichtbij. Dat is meer dan tien keer zo dichtbij als de maan. En sterker... Uh onze tv-programma's die via satellieten over de wereld worden verspreid... die satellieten hangen hoger dan waar deze planeet weer En kan hij daar ook tegenaan? Nee, dat is dan weer in, in de ruimte kun je drie kanten op. Hè. Dus uh, het is niet zoals op de snelweg. Als je naar een grotere afstand moet, dat je er dan tussendoor moet. Uh, maar hier is het... Uh, hij, hij komt van onderaf en schiet binnen die banen door. Dus, dus het is onmogelijk is dat, hij, dat hij zoiets uh, raakt. Ja, je maar, weet het niet. Maar, ja, het grote punt is natuurlijk, dit is een behoorlijk forse steen. Hij is ongeveer 50 meter groot, uh, uh, wordt geschat. Dat, ja, dat lijkt dan klein vergeleken met onze planeet, natuurlijk. Maar dat is toch een halve domtoren. En dan als grote steenklomp. Vliegt met 8 kilometer per seconde door het heelal. Als dat zoiets op aarde terecht zou komen. Dan heb je. Ja, Midden-Nederlandse randstad is één groot rampgebied. Met ja? vele miljoenen doden. En dit soort dingen. Dat gebeurt natuurlijk. Eens in de zoveel tijd. Alleen niet zo vaak. En daarom krijgen we hetzelfde idee als met bijvoorbeeld die watersnoodramp. Uh, wij zijn het allemaal alweer een beetje vergeten. En over 200 jaar denk je, ach, dat komt nooit voor. Maar die natuurrampen die eens in een paar honderd... of misschien eens in een paar duizend jaar plaatsvinden... daar moeten we ons echt wel bewust van zijn. Je bedoelt dat die klap van zo'n groter brok... dat komt gewoon de komende honderd jaar? Dat is, helemaal geen, dat is het standaard antwoord. Dat kunnen ze antwoord. nu al berekenen? Nou ja, als, nee, ja je, je, niet per se van deze. Uh, dit rotsblok is de komende eeuw zeker veilig. Veel verder in de toekomst kun je dat niet heel nauwkeurig berekenen. Maar er zweven er uh, nog duizenden rond die nog niet ontdekt zijn. Die misschien ook niet eens op tijd ontdekt worden. Want je kan niet alle kanten tegelijk op kijken. En het zijn maar kleine dingen. En het is niet de vraag of er ooit zo'n botsing komt met een planetoïden van dit formaat, maar gewoon wanneer. En je kunt statistisch uitrekenen dat zoiets... ja, eens in de duizend, twaalfhonderd jaar ongeveer... En, uh, en is dat dan de klap waarvan altijd gezegd wordt... dat heeft de dinosaurus uh, uitgeroeid? Nee, nee, nee, don't worry. Uh, <sus> dat kan ook een keer, maar dan heb je een steenklomp nodig... van ongeveer 10 kilometer in ah, Middellijn. Uh, en dat gebeurt maar eens in de honderd miljoen jaar... dus ik denk dat wij dat niet zo... Want deze is 50 meter, zei je al. Is hier een beetje de vorm? Is het een ronde bal? Dat is niet precies bekend, waarschijnlijk niet. Uh, het zijn... Het, het zijn brokstukken, die planetoïden, uit de ontstaansperiode van het zonnestelsel. Toen klonterde er allerlei materiaal samen. De grootste brokstukken die kwamen door de zwaartekracht weer bij elkaar. en Er ontstonden de planeten uit en er bleef gewoon een heleboel troep over. Dus het is eigenlijk overgebleven bouwmateriaal van de planeten. Maar dat heeft allerlei vormen, dus dat kan een, een onregelmatige aardappelvormige steenklomp zijn. Ja. En hoe zwaar zou dat ongeveer zijn dan? 130.000 ton ongeveer. Ja, Want we weten wel waar het ongeveer van gemaakt ja, is. Het is, is grotendeels uh, gesteente met wat metalen daardoor uh, verwerkt. Maar ja, dat is dus een heel massief object. En met die enorme snelheid, dat, is, dat wordt ook vaak vergeten. Je denkt als ja. er iets van 100 meter neerkomt en je staat er 300 meter vandaan... dan heb je er geen last van, want dan krijg je hem niet op je kop. Maar zo werkt het niet. Het ding komt neer met die enorme massa, die geweldige snelheid. Er zit zoveel bewegingsenergie in, dat als die tot stilstand komt op de aarde... dan krijg je een gigantische explosie als een als een reusachtige bom eigenlijk. Zonder radioactiviteit, hadden we wel. Ja. Maar de verwoesting is vergelijkbaar met een hele grote kernbom. Je, je zegt planetoïden, maar je leest ook wel eens astero asteroïden. Ja, de, de uh, Engelsen die noemen het altijd asteroids. Dat is een, okay. een woord uit de tijd dat ze nog vonden... die dingen leken op hele kleine sterretjes. Er ja. zit Het, het woord uh, astra zit daarin. Uh, en in het Nederlands zijn we een beetje gewend om dat planetoïden te noemen... omdat het eigenlijk hele piepkleine planeetjes zijn, zou je kunnen zeggen. Ze draaien net als de grote planeten om de zon. Dus, uh, Die baan is precies bekend. Nou, deze is dus pas vorig jaar ontdekt. Daarvoor wist niemand van het bestaan af. En dat is een beetje het, het enge. Hij werd vorig jaar op uh, 22 februari ontdekt. was hij ook in de buurt van de aarde, lang niet zo dichtbij als nu. Oh, hij, hij cirkelt wel een beetje Ja, een beetje. Elke heen. keer rond deze tijd komt hij min of meer in de buurt... Toen is hij op 22 februari ontdekt en toen rekenden ze uit van... oh, wacht even, een week geleden vloog hij heel dicht langs de aarde. Had niemand gezien. Dus ze ontdekten hem na de dichtste nadering. Voor hetzelfde geld ontdek je zo'n ding dus... voor een dichtste nadering en kom je tot de conclusie... oh-oh, die komt recht op ons af, we, we kunnen er niks meer aan doen. En ja, dat kan... En dan kan je er morgen. ook niks meer aan doen, dan, toch? Nee, ja, dan kan er niet meer. Als je een week, je uh, kan er niet een raket op afsturen die hem uh, laat ontploffen, ja ik, ik roep maar wat, hoor. Roep, nou, jij ja, roept niet zomaar wat. Uh, er zijn een heleboel mensen die zijn erover aan het nadenken en aan het rekenen geslagen. Sommige mensen kunnen zich die rampenfilms van Armageddon misschien nog herinneren... waarin dat gebeurde. En dan zo'n aanstormend rotsblok opblazen met een kernbom. Maar dat is niet slim, Peter. Want stel je voor dat er een stoomlocomotief... op je huis afdendert, die valt niet te stoppen... en je laat het ding uit elkaar exploderen... ja, dan komt er een, een berg puin op je huis af. Dat staat daardoor niet stil. Hè? Het, wordt niet beter van. het wordt er niet beter van. Dus ja. wat je moet doen is hem een beetje uit zijn baan tikken. Ah, een zetje geven. En dan een zetje geven, oh, okay. en opzij trekken... met een explosie in de buurt of met een laserstraal een beetje opzij duwen. Er zijn zelfs hele rare plannen bedacht van... kan je zo'n ding niet inpakken in een soort reflecterend folie? Want dan reageert hij anders op het zonlicht dan hij meer zonlicht. En dan krijgt hij een heel klein beetje reactiedruk van de andere kant op. En als je dat jaren van tevoren kan doen... Met maar een maar relatief hoe moet je die, die dan ding, inpakken? Moet je aan dat dat ding... vragen. Nee maar, maar, <laughs> nee, maar goed, dat ding dat vliegt met een noodgang. Hoe kan je dat nou inpakken? Dat heeft toch wel... Nee, je, je kan allerlei dingen ervoor doen. Je zou er een ruimtesonde naartoe kunnen doen... en hem kunnen besproeien met reflecterende verf, bij wijze van ja, ja. spreken. Kunnen we dus er ik... nog wat van zien, Govert? Nou, Mieke zei net, met een beetje verrekijker kun je hem ja, komen op vrijdagavond. Klopte dat uh, eigenlijk dat ik dat zei? Ja, dat wordt wel heel ingewikkeld. Want oh. hij gaat snel, dus je moet precies weten waar je moet kijken. Het moet natuurlijk helder zijn. Hij is heel zwak. Een verrekijker is eigenlijk te klein ervoor. Je moet een telescoop hebben. Dan is het weer moeilijk om hem in beeld te houden. Dus zelf ga ik het ding uh, netjes via een sterrenkundige webcam bekijken. En uh, die zijn er oh, gewoon... kan je gewoon en, op internet waarschijnlijk vinden? Ja, volgen. die kun je zo vinden. Oh. En uh, dan, dan wordt er een webcam achter een telescoop geplaatst. Welk wel wel woord leuk moet je? Google om daar terecht te komen? Via jouw site misschien? Uh, ja, via allesoversterkunde.nl. Oh, en precies. er staat een stukje over uh, uh, deze hele passage en ook waar je dat kan zien. Goed, dus het, het is mogelijk goed, nou, ja, dan moeten mensen zich daar maar vervoegen. Dankjewel, Govert Schilling. En ook via nieuwshow.nl kunt u daarop terechtkomen. Zometeen zijn we u terug met Maya Pruis, Jean-Paul Ja, hij komt niet zelf hoor. En Frits van Oostrom wel. Samen thuis, samen trots.